9 uur. Gert kluk bij het NOS-journaal. Regeringspartijen CDA en D66... willen een versoepeling van de regels rond het kinderpardon. De partijen hebben een plan gemaakt dat ze gaan voorleggen... aan staatssecretaris Harbers. Het CDA wil dat Harbers desnoods in alle gevallen... zijn speciale bevoegdheid gebruikt om kinderen en hun ouders... alsnog asiel te verlenen. Een nieuw rekenexamen voor middelbare scholieren... dat de CITO-rekentoets moet vervangen... komt er hoogstwaarschijnlijk niet... Regeringspartijen D66 en CDA zien niets in het plan van minister Slob... om rekenen apart te laten meetellen voor het diploma. Ook de meeste oppositiepartijen zijn geen voorstander... en daarom krijgt het plan komend woensdag waarschijnlijk geen meerderheid. De Cito rekent doet stelt nu al niet meer mee... omdat te veel leerlingen dreigen te zakken. Het resultaat komt wel op het diploma te staan. Een bericht van de Amerikaanse website BuzzFeed... dat president Trump zijn voormalig advocaat Cohen heeft gevraagd... om te liegen tegen het congres is niet accuraat... Dat zegt het kantoor van speciaal aanklager Robert Muller in een verklaring. BuzzFeed schreef gisteren op basis van anonieme bronnen... dat Trump wilde dat Cohen onder Ede loog over een vastgoedproject in Moskou. Wat er niet aan klopt wordt in het midden gelaten. BuzzFeed zegt in een reactie achter het bericht te blijven staan. President Trump heeft eind februari een ontmoeting... met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat is bekendgemaakt na een gesprek van Trump... met een Noord-Koreaanse gezant in Washington. Sinds een ontmoeting tussen de twee presidenten vorig jaar juni lijkt in Noord-Korea weinig te zijn gedaan aan denuclearisatie. Zoals was toegezegd, de VS is ervan overtuigd dat Noord-Korea al jaren werkt aan de ontwikkeling van kernwapens. EU-handelscommissaris Malmström wil dat de VS de importheffingen op bijvoorbeeld staal en aluminium laat vallen. In ruil daarvoor is de EU bereid om nog eens te kijken naar de Europese importheffingen op auto's. Het weer... Door dichte vorst is het plaatselijk glad en plaatselijk ook mistig. Verder zon- en wolkenvelden, het blijft vrijwel droog... en het wordt 2 of 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Zonbakken van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met nu tobak leeft. Tobak leeft. Tobak leeft. <laughs> My light heart We waren een tijdje in. Korte broekstijverkamer. En nu komt de jaren negentig, komt weer terug, hè. Je ziet vooral zeg maar, die hippe gasten die bij Ramam zie je dan weer. Je ziet echt van die jaren negentig shirts met die vleermuismouwen. Nou goed. En dan hoor je het ook terug in muziek zoals dit. Oh, wat een grappig gitaartje gewoon. En dan zou je denken, is het een Amerikaans beentje, Engels beentje? Nee, het is Bert En please come back in my life. Het is de zaterdagmorgen welkom bij het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, het is vandaag 19 januari in 1997 ontploffing van een autobom... Uh, voor een koffiehuis in een volksbuurt in uh, Algiers. En daar kwamen zeker uh, 21 mensen bij om het leven en 60 gewond... En uh, ja, Dat is een religieuze burgeroorlog die leidde van 1991 tot 2002. Er wordt geschat 150.000 doden. 70 journalisten zijn daarbij om het leven gekomen ook. En het kwam allemaal omdat er namelijk in 1991 een uitslag was... bij de eerste verkiezingsronde... En daar had je een partij dat was Front Islamit du Nou, ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit. En die waren redelijk tegen de democratie. En toen hadden ze zoiets van, moeten we dit wel goedkeuren? En uiteindelijk hadden ze nou, misschien nog maar de tweede ronde. Maar toen kwam dus een hele grote groep mensen uh, in opstand. Die hadden zei, ja, maar die hebben wel heel veel stemmen gehad. En die waren wel erg voor de islam. Maar dan wel echt de ras, echt de uh, islam, weet je wel. Terug naar af eigenlijk. Dus toen kwamen er allerlei aanslagen tegen de regering. En daar kwamen dus heel veel mensen bij om het leven. Uiteindelijk is dat steeds milder geworden. En hebben ook heel veel gewapende strijders... die eigenlijk al die aanslagen hebben gepleegd... hebben ook allemaal zeg maar amnesty gekregen. Dus die konden zich weer gewoon tussen het gewone volk mengen. En nu is het geweld redelijk weggeëpt. Maar als je ook dat gewoon invult op YouTube... Elf op internet dan krijg je een lijst van aanslagen die zijn gepleegd tussen 1991 en 2002. Dat is bizar gewoon, echt. Maar goed, dat gebeurde in 1997. Is er nog leuk nieuws uh, te melden, zeg maar? Ja, in 2006 uh, lanceert de NASA de ruimtesonde New Horizon. Uh, met als doel een flyby bij uh, de werkplaneet Pluto. Nou ja, en zoals we inmiddels weten uh, is dat dus ook gelukt. En heeft die... Uh... Heeft hij mooie foto's gemaakt uh, van Pluto. Ja. Yeah. Uh, ja, nog nooit was er zo dichtbij uh, uh, foto's gemaakt. En hij uh, vliegt nu, uh, ja, nog verder. Oké. Okay. Dus, uh, dus, uh, om meer informatie gaaf, te... Uh... Eigenlijk moeten we er elke foto's van plaatsen. En dan. af en toe in Ik... een hibernation, hè. Dan, dan, dan, dan uh, je zie je je shut down. En als je yeah. dan op een bepaalde manier doet iets... en dat die zonnecellen yeah. weer opengaan... en dan start hij weer Dan gaat hij weer verder of zo. Of zoiets. Oké. Dat is wel heel gaaf, hoor. Volgens mij komt hij... Die... Voor mij heb ik heb ja, een live contact. contact. Oh. Dacht, dit is wel heel spooky. En hoor zeg maar. je dan zo'n uh, robot praten? Hallo, ja. heb je, wil je contact met, met ons? Ja. Wil je open de pad door, door, Hel? Ja, ja precies. Please, terwijl. Dave. Of oh, nee, sorry, Dave, I can ja. do that. Ja, een fascinerende that. films zijn dat. Ja, zoiets. Uh, in 2014 uh, had, was de laatste. Uh, hoe zeg je dat? Het laatste optreden van Seth Gijkenema. Ja. Na 55 jaar in de stad Schouwburg in Groningen. Maar hij heeft daarna ook niet lang meer geleefd, hè? Nee. Want uh, 21 oktober 2014 uh, is hij overleden. Ik heb er nog even naar zitten luisteren... naar die uh, bekende optreden in 1969. En daar gebeurde heel veel. Uh, onder andere was Jan Cruijff in de zaal. Er waren nog andere mensen in de zaal. Uiteindelijk had hij nog hippies, geloof ik, in de zaal gehaald. Nou, alles kwam bij elkaar. En ik heb naar zitten kijken. En ja, het is natuurlijk gedateerd. Het is ja. ook echt super gedateerd. En het tempo waar ook mee wordt gesproken... dat ik denk van... Er zitten er zoveel duizenden mensen naar te kijken naar een gast die zo langzaam praat. Ja, toen ja, nog dat heeft wel. Hij heeft geleerd van zijn vader waarschijnlijk, want die was dominee, dus die moest vanaf de kansel... Ja. steeds duidelijk praten. Maar zie ja, op zijn. Het, hij praat zo lang niks. Echt, ja. als je naar kijkt, dan denk je van. Eh uh, ja, wat gaat gaat ja. Kom, komt komt, komt er nog wat er, Nee, maar dan kabbelt dat schone ja. door. Dus nou ja, waar hij ook bekend om is, is natuurlijk ook om dit. Premier de Jong. Hij kon die leuk zingen. Zijn kelen schrikt zijn halve bril. Je weet al voor het deel wat wil. Ja, dit is dan wel weer te doen vind ik. Ja, maar ja, dat is Ook oud. oud? Klinkt een beetje daarna, weer zonders Ja. Nou ja, dat is die tijd daarna, natuurlijk al ja. 69. Nou Hij had wel een scherpe kijk op de politiek, want daar was je ook ja. heel goed in natuurlijk. En ja, hij hield ook... die microfoon altijd op een aparte manier vast. Ja, ja. heel apart. Maar hij, uh, ik zie ook een foto van hem staan op zijn Wikipedia pagina. En ja? Hij lijkt daar een beetje op Frank Boeien, vind ik een beetje dat idee. Ja, Frank Boeien uh, Ja, ook maar vind. ook heel mager dan op die leeftijd. Maar hij was maar 75 toen hij overleed. Ja, hij is niet, dat heel dat erg. niet oud geworden. Heel erg oud geworden. Goed, dat was uh, in... de uh, laatste was, was, was, uh, 19. In Groningen 17? was dat in, uh, 19, in 2014. Oké, okay, Marcus. Ja. Ja, wie vandaag, of wat er vandaag ook is gebeurd... is uh, dat in 1915 George Cloud het octrooi krijgt op de neonlamp. Nou, als we het over jaren... Uh... Dat is echt heel lang geleden. Ja, dat is echt... Uh, maar als je die eerste neonlamp ziet... dan denk je ook van... Hm, interessant. Yeah. Het is echt een hele grote unit. Yeah. Nou ja, Zoals uh, vele technologieën natuurlijk een stuk kleiner gemaakt. Inmiddels. Maar hij, uh, hij uh, was aan het experimenteren met uh, verschillende gassen... om uh, op die manier... Uh, ja, wat, hoe die zouden reageren met elektroden en dergelijke. Uh, en uiteindelijk uh, de, de verwacht, je, verwacht je niet. Er komt eruit, er uiteindelijk een soort gloed ja. tevoorschijn. Dit en wat is dit? Het oh, zou een soort licht kunnen zijn. Wel apart. En hij je... heeft, la, heeft later ook nog uh, geëxperimenteerd met andere gassen, yeah. waaronder uh, argon en helium. En die geven dus ook een andere kleur uh, licht. Okay. Dat, uh, ja. nou, ik vind dit ook een verrassing. In 1993 heeft het uh, Israëlische parlement heft een wet op. Die contacten met de PLO verbiedt. Ja. Dus blijkbaar mogen ze vanaf die tijd mogen, mogen door anderen weer gepraat worden met de PLO. Ik ja, vind dat wel leuk. Op, bijzonder uh, de Palestijnen. opmerkelijk nieuws. Ja, nou goed, de Palestijnen waren op een gegeven moment ook wel helemaal de bad guys. hè? We waren natuurlijk helemaal ja. voor de Joden. Ja, ja, en en nou momenteel is het een helemaal onmogelijk. Dus ik vind het een moeilijke discussie over. Ja, het is heel moeilijk discussie. Gisteren zag ik het ook weer op, op Nieuws of Inge zag ik ook bij even Jenneke weer mensen aanschuiven die dan ja, over het discrimineren van Joodse mensen. Ja, hoe moet je dat aanpakken? Gewoon, echt, er spelen zoveel dingen daarover. Maar ah, goed, een paar geleden, nou ja, een half jaar geleden was er natuurlijk heel veel te doen. in de ze weer met de Palestijnen en de Joden. En daar waren heel veel mensen wel zwaar van ontdaan. hoor. Dus dat heeft er ook wel weer mee te maken. Ja, maar maar is ja, nu de discriminatie van de. Van de Joodse mensen. Nou, ik ja, denk... ik kan ze niet allemaal over In kans kan schim. Ik denk dat, dat de speel... islamieten ik ook niet... ernstig gediscrimineerd worden in Nederland. Wel de ja, tegenwoordig, ja. Ja, maar... In de wereld. Dus, Goed, ja. dan, is, dan worden de islamieten worden gediscrimineerd. Maar die discrimineren heel erg de joden weer. Ja. Dus ja, wat, wat, wat doen we daaraan jongens? Goed, 1997. poging van de Amerikaanse miljonair Steve Fossett van de eerste blondvaart rond de wereld mislukt. En deze uh, Steve Forst heeft heel veel geld verdiend in de financiële markten. Uh, en uiteindelijk uh, uh, is hij nog weer een solo vlucht gaan doen uh, in 2007. Op 3 september had hij niet een vluchtplan had hij ingediend. Zelfs van nou uh, deze vlucht ga ik maken daar naartoe. Dus houdt in de gaten. Dat had hij niet gedaan. Hij was gewoon zo verdrokken met de Noorderzon. En toen raakte hij vermist. En uiteindelijk is het heel lang naar hem gezocht. En uiteindelijk uh, heeft zijn vrouw, echt drie weken later, heeft ze officieel gezegd: Nou, dan is hij neergestort. Dat klopt ook, want veel later is ook zijn vliegtuig gevonden. Met de stoffelijke resten van hem. En toen is hij ook. Uh, maar dat is echt al uh, twee of drie jaar later, hoor. Door wandelaars is zijn uh, lichaam gevonden, deze Steve Forset. Goed, uh, nog meer? Hebben we nog eentje? Nee? Nou, dan doen we straks uh, de verjaardag. Dat is ook wel weer leuk. Eerst maar heeft een nieuwe plaat van Walk the Moon. Al het in het over ruimte. Nou, hier een band die daar geïnspireerd raakt. Bomb. Every night, every day, ten times out of nine, I'm a hand grenade. I don't wanna push you away, but I'm born in you, babe. Send a green light, no serenade. It's a red flag before the Mayday. Check all of my signs, keep away. I'm born in you, babe. <laughs> Face. I'm born in you, babe Red line, danger zone Pointing no return, coming real close Pulling me in, I'm afraid I'm born in you De Moon is een wat meer grote hitschat. En het is momenteel helemaal ingeburgerd dat... Dat glijden met je stem. Hè? En dan glijden zo Naar een hogere noot. Heette dat geen AdLibs of zo? Of, o, hoe heette dat? AdLibs? Of, ad of juist oh. niet? Ik vind ja. het... Nou goed, oh. dat is helemaal ingeburder. Vroeger was het gewoon een nep zingen, maar tegenwoordig is het helemaal geaccepteerd. Goed, eh, waar waren we er ook weer bij bezig? Ik was het even vergeten eigenlijk. Yo, we zijn bezig met de verjaardag. Do -do -do -do -do. Goed, vandaag zou het jaren zijn geweest. Ik heb het over Robert Palmer, een Engelse zanger. Hij leefde van 19. Hij leefde. Lang geleden, van 1994 tot 2003. Nou, dus 1949, niet... doe dat maar. Ja, 1994. 1994! Ja, echt ja, waar? Ja, hij is wel heel jong. Ja, uh, joh, al verleden, hij uh, uh, toch al zo doorgebroken. Ja, ja joh. Heel ja, goed. 49 tot 2003. En uh, goed, uh, hij is ooit solo begonnen in 1974. Hij, hij is doorgebroken in 1978 met deze plaats. Kenloze. Een beetje rek-achtige popmuziek, ik kon het wel waarderen. En later werd het een beetje echt rockmuziek. Dit vond ik echt, eh, vond ik echt vet en dit gewoon. En het grappige, de videoclip erbij was nog veel leuker. Allemaal eh, strakke dames, st haar strak naar achter. En die speelden gitaar, althans, die deden alsof ze gitaar speelden. En er was ook een drummer bij. En eh, dat zag er heel strak uit. En later ging hij samen met mensen van Durand Ran Power Station bemannen. Sam Like het hart, Echt powerful popmuziek. En overleed dus in 2003 in Zwitserland. Toen was hij net zijn laatste CD aan het promoten. En uh, toen kreeg hij een hartomval. Dus dat is uh, ja. Ja, triest. Niet Robert, oud geworden. Niet oud geworden. 54. 54 maar echt? Ja. Jeetje Minne. Dat is echt... Uh, ja, dan dus ben jij gewoon al ouder dan hij is geworden. Nee. Hij, hey, je 54 hè. Met 53. Goed maar nou, hij was ook nog net 43. Nee, nee niet. Nee, hij was 54. Hij was een stuk ouder. Goed, wie is er meer ja. Wie vandaag ook jarig is, is Loes Haverkort. Ja. Uh, oh, ja. Die is onder andere bekend van een uh, soldaat van Oranje. Maar hij heeft ook uh, in verschillende Nederlandse films uh, uh, gespeeld. En vorig seizoen uh, meegedaan met Wie is de Mol. Oh, oké. Okay. Oh, ja, hij uh, is wel afgevallen hoor. in aflevering vijf. Uh... Ja, nou ja eigenlijk. Het is ook moeilijk om daarin te blijven, denk ik. Ik denk dat ik ook bij de eerste half uur er al uit lig. Ik, ik denk dat ik de eerste aflevering niet doorkom. Ja. En als ik de mol zou zijn, dan zou het zijn. Jij bent de mol. Ja. Ja, hoe Jezus. weet je dat nou? Zo doorzichtig ben jij. Ja, In 1943 uh, is uh, geboren op uh, 19 januari... Uh, Janice Joplin en prinses Margriet. Tegelijk. Tegelijk oh, hippe, hippe dames. Maar ja, Janice Joplin is helaas maar 27 geworden. Prinses Margriet is er nog steeds. Ja. Dus die is nu... Uh, 76 geworden, maar liefst. Ja. ja, ja is niet... Janis Joplin is bekend van dit, hè. Schraap je keel even. Oh, oh, oh. Oh, ja. uh, wat een blues, hè, dit. I... Dit is live ook, hè. Wat een, uh, wat... Er zit heel veel kracht in. En dit is misschien nog wel het bekendste van, haar. Bobby McQueen. Dat was de hoofdacte bij Woodstock. Oké. Dat was echt een grote naam. En ja, Te Veel Drugs, dat was het bekende verhaal van Janis Joplin. En was zij ook niet... Ja, Monterey Popfestival was ook. Dat was in 1967. Dat was eigenlijk het officiële eerste popfestival in Amerika. Hè. Dus eh... Uh... En uh, ja, uh, prinses Margriet is net zo hip, praat alleen ja. met bomen. Dat is wel... Uh... Nee, dat was niet zij. Dat was, uh, die, was die andere zus, toch? Irene. Was het Irene? Ja, ja. Echt waar? Die, die is met die bomen praten. Nee, volgens mij was zij dat. Volgens mij heeft de vriendin van mij met haar nog een sessie meegemaakt. Daar heb ik nog eens beelden van gezien. Goed, Nou, wie er nog meer de jarig is, kijk even naar Marcus. Heb je er een uit kunnen filteren? Ja, Erin uh, Sanders ja? Is, uh, is onder andere bekend van de, ja, de uh, CD uh, Zoe 101... En uh, Big Time Rush dat zijn uh, ja, kinderseries ja. Van vroeger, waar ik vroeger wel naar keek. Oké, okay, vandaag. Oh, ja, dat dus was wel een mooie handel. Jeugdliefde van je. je hadden hadden, van uh, oh. Andere, oh. Uitdruk, ja, andere dingen. Ja, Crash. Want ja, vandaag ja. wordt die 71. En de rest van de uitzending gaan we natuurlijk gewoon luisteren naar Frits Pits en de Avondspits. Wat moet je ook met zo'n derde net op een voetbalveld? Wordt een leuke hè? Maandag tot en met zaterdag. De avond? avond. avond. Vrienden van de avondspits. Ik zeg het nog eenmaal, de eerste plaats is. Avond. Ja, gewoon als je hem weer hoor krijg ik altijd weer een beetje kippenvel. wat deze man had, heeft nog steeds, maar had destijds een hele leuk radioprogramma. De avondspits tussen 6 en 7. draaide nieuwe muziek, oude muziek, alles door elkaar. En de steunplaat en dat soort meer. Goed, hij wordt vandaag 71. Hij is ooit geboren als Frits Ritmeester en ontdekt. En dat wist ik niet door Felix Murders. Felix Murders werkte dan al bij de VARA op Hilversum 3. En die had zoiets van, Frits, kom dan een keer langs. Dan doe je gewoon even een uurtje mee. En dat uh, beviel wel. En uiteindelijk heeft hij daar... Uh, dus heel lang een, een, een programma gehad. En momenteel zit hij weer op Radio 1 en doet hij de taalstaat. Dat is minder hip, maar wel over de taal. En daar heeft hij altijd iets mee gehad. Hè? Hij zei altijd, "Er is geen mooiere taal dan instrumentaal. ja, dat is, Kijk, dat ja, op... is zeker. zeg het niet met de woorden, maar met jarig? muziek. Ja, Vandaag is ook James Watt jarig. Ja, hij leeft al lang niet meer, de goede man. James Watt, wat? Maar hij is uh, geboren in Greenock in Scotland. Maar hij was de Schotse ingenieur en die wordt beschouwd... als de uitvinder van de moderne stoommachine... Ook is hij de uitvinder van het eerste kopieerapparaat waar hij in 1781 patenten kreeg. Kopieerapparaat, kom op zeg. Ja, dat staat er. Echt, dat staat er, dus het is waar. 1781? Ja, hier. Kijk, hier staat dat. Ja. Nou ja. Zijn vader was ook scheepsbouwer en zijn moeder leerde hem ook het nodig. Want hij was te zwak om naar school te gaan. Ja. Nou, hij is toch goed uit de verf gekomen. Oké, okay. kopieerapparaat. Voor mij is het, dat noem je dat geen kopieerapparaat. Dat, is, dat zag er gewoon heel anders uit. Ja, hij was in ieder geval echt een beta-typje. Ja. Dus uh, toen, toen hij klein was, uh, wow. was hij slecht. Maar daarna ging hij... Uh, toch wel. Uiteindelijk naar school en, uh, in Glasgow. En, uh, oh. Hij moest naar Londen. En, maar ja, hij had reuma en migraine en zo. Maar hij is toch 83 okay, Nou wordt het niet leuk meer naar de haken waf, Als we al die uh, als persoonlijke tof. ziektes van een man gaan horen. Allemaal. Ja. 83, nou goed. Als jij ja, nee, die stoom is stom. wel goed als je ja. Ja, voor je keel ja. en zo. Dus. Precies. Dan doe je eucalypten, <laughs> dampen erin. Goed, Marcus. Ja, wie vandaag ook jarig is, is uh, Antoine Wugwa. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Maar, maar dat is de regisseur van onder andere uh, Shooter en King Arthur. En hij heeft ook de videoclip voor uh, City Soldiers van uh, The Three Doors Down. Uh, oh ja, uh, uh, Oké. Okay. Ah, dit is wel een beetje uh, de clips waar wij naar zitten kijken... Uh, als we toch uh, muziek aanzetten. Vandaag uh, zou de jaren zijn geweest overleden in 2012... Aar het Langenberg. Het begon ooit bij Veronica, de zeezender. En later ging hij naar het algemene persbureau. En daar heeft hij voor 538 natuurlijk reclames. Uh, nee, niet uh, nieuws voor gelezen, maar ook voor Sky. Weet hij dat, dat hij uh, uh, nieuws. Uh, hij heeft gewoon een geweldige stem. Even een fragment. Dit is eigenlijk Langenberg. Radio Veronica nieuws. In dit bulletin treinverkeer ondervindt veel last van de storm... de kabinetformatie en gezamenlijke communiqué van Axel en de vakbonden. Zijn stem is bijna niet meer te verstaan nu ook, hè? Nee, zeker niet. Nee, het is wel gigantisch veranderd. Ik heb nog even gezocht naar een ander nieuwsbericht... maar dat kon ik zo gauw niet vinden Van Aarde Langeberg zou je denken, raar, maar er moet genoeg zijn. Maar ik zag het niet zo graag. Dus uh, hij is uh, overleden in uh, 2012. En uh, er is toen ook al afscheid van hem genomen dat hij uh, stopte met uh, de radio. Ja, Goed. ik heb, ik heb het nog voor de liefhebbers van uh, Mary with Children. Vandaag is... Katie Sagal, Sagal jaren. Oh ja. Zij is uh, Amerikaanse actrice en singer-songwriter. En zij was natuurlijk Peggy Bundy. Oh nee. And... Oh, oh. <laughs> ja. Give me your money. Ja, ze doet ook wel uh, voice-over hoor. Uh, ja. Met de uh, animatieserie Futurama. En, uh, ziet er af en toe nog wel eens in B-films. Zie ik er nog wel eens voorbij komen. Maar ja, ze is oh, uh, ja. nu inmiddels uh, overal wel 65 geworden. Oh ja, nu. oh ja. Dat ah, het ziet er nog goed uit. Het ziet er nog wel uit, tuurlijk. Uh, Marcus, zet je er nog één of niet? Uh, nee. nee goed, ben... dan heb ik er nog eentje die ik uh, wil noemen. Hij zou vandaag uh, 27 zijn geworden. What the fuck, ja. Hij is er al niet meer. Hij is niet bij de Club van 27 gekomen. Mac Miller, uh, Malcolm uh, James Mac Morky. Nou goed, ik spreek het straks verkeerd uit. Hij is ooit in 2011 doorgebroken met een mixtape. Uh, hij mixte, hij rapte. En uiteindelijk is hij een heel bekende rapper geworden. Een van de nummers die, uh, die wij kennen is dit. Het maf is dat hij zelfs ook een videoclub heeft opgenomen... dat hij in de doodskist ligt. En daar uiteindelijk dan nog even een sigaret opsteekt. Zijn laatste sigaret wordt het dan. Ja, hij komt wel uiteindelijk in de doodskist. Komt hij het voorschijn. Uit. Maar goed, de man altijd wel een beetje met dood bezig. Ook verslaafd aan nou, verschillende drugs. Uh, wat, wat hij ook weer proteïne, codine. Nou, allemaal dat soort dingen gebruikt hij natuurlijk door elkaar uiteindelijk. Zijn laatste mix was ook met alcohol en dat werd hem fataal. Hij zelfs ook nog met uh, Adriana Grande heeft hij een relatie gehad... en heeft ooit nog een muziekstuk gemaakt... Uh, vanwege het feit dat op die aanslag in uh, Manchester... daar heeft hij nog muziek voor gemaakt. Dus deze Mac Miller is niet meer onder ons... en zou dus nu de magische leeftijd 27 hebben gehaald. Maar niet dus. Hij werd met 27. Goed, dat is zover de verjaardagen. Ja. Ja! Want we moeten alweer door naar natuurlijk, eh, de zandvoortse berichten. Zeker. Ja, Oké, okay, nou, straks onder andere ook nog wat nieuwe muziek. Ik heb hier van Richard Ascroft nog iets. En uh, Oscar en de Wolf. Weer eens even uit België. Hoe von ik? Looking for stars the to news today. I'm not romantic. Dat vind ik jammer. I'm not romantic. En toch denk je wel. Je hebt het nog niet ontdekt. Het zit eronder in het potje. Kijk eens. Ja. En goed, die heeft ook, ook vergeten waar hij eigenlijk jarig is vandaag. Die is natuurlijk Dolly Partner. Ja? Yeah. Dat zei ze ooit in een interview. Het heeft me heel veel geld gekost om er zo goedkoop uit te zien. Dat zei ze altijd. Ze kan zichzelf zo goed relativeren. Ze wordt vandaag ook 71. Ja, dit, is, dit is, is niet door haar uh, heel groot geworden. Dat was Whitney Houston natuurlijk. Maar dit nee, is nee, origineel nee, van haar. Het is van haar, ja. Ja, echt, dat is van haar gewoon. Ze was twaalf jaar oud en toen werd ze ontdekt op een of de televisie in Knoxville. Want uh, ja, toen, was het, ja, toen was ze aan het zingen daar. En toen dacht iedereen van wat een, wat een snik in haar stem. En ze komt uit een gezin. Twaalf kinderen. Ja. En eigenlijk bijna iedereen is muziek aan het maken. Mijn vader geweest. was toch volgens mij in een coal mine in Ja, working in a coal mine. Ja, dat was de... ja. ook een, een plaat. Nee, hij ook heeft ook echt muziek gemaakt over haar leven. En volgens mij zat ze natuurlijk ook toen een tijd nog een geweldige. Uh, duet ook met die... Uh... Kenny Rogers. Juist. Ja. Kenny Rogers. Ja, Hij komt wel een mooi nummer Er is net een uh, berichtje binnen. we terug, uh, oh, nee, terug, terug worden gekloten. Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Er is een definitief ontwerp gepresenteerd van de reddingspost Zuid... op het uh, boulevard Palace Lot. Lood. Lood. Weet je ja. daar nog niet? Kloot. Nog loot. Uh, uh, de, de, de, de oude pand is natuurlijk in slechte staat. Dat was echt tijd. De arbo was er al bij geweest. Dit kan zo niet. Er moet iets nieuws komen. In overleg met Hoge, Reem, uh, Hoge Raad Heemschap. Rijnland hebben ze nu een nieuwe plek. Het wordt iets verder uh, naar de zee uh, wordt het geplaatst. Uh, iets meer uit de, uh, na, naar de kust, zeg maar. Uh, dat is makkelijker. Uh, en er wordt, uh, ja, het is nu overleg gevoerd. Bewoners... En mensen die er komen werken hebben daar kritische vragen gesteld. Er was toch bij het nieuwe ontwerp nog geen goed zicht op de zee. Dus dat wordt veranderd. Uiteindelijk, de parkeerplaatsen waren niet goed geregeld. Daar wordt ook naar gekeken. En uiteindelijk, bewoners hadden wel zoiets van... Ja, het is wel leuk dat jullie dichter bij de zee staan. Maar nu kunnen we jullie zien. En we hebben liever dat we jullie niet zien. We waren misschien ook bang dat ze dan met verrekijkers dan die bewoners zouden gaan begluren. Dat weet ik helemaal niet. Dus daar wordt naar gekeken. Want er zijn wel bepaalde regelgevingen... dat het zoveel meter uit de kust moet... En, en er was nu al wat speling. Het stond nu, geloof ik, op 18 meter en het zou naar 12 meter kunnen. Dus daar wordt nog naar gekeken. Dat de plaats nog een klein beetje wordt opgeschoven. Maar uh, goed, in ieder geval wel een beetje een ontwerp is er nu uh, uh, inge... of, uh, laten zien. En er komt binnenkort nog een tweede uh, avond om te laten zien wat het uiteindelijke ontwerp is. Okay. Goed. Moeilijk verhaal, maar snap je het nog? Verder, wat nog meer te berichten? Ja, helaas uh, heeft de organisatie van uh, New Year's Surf ook uh, dit weekend uh, moeten besluiten... om uh, de wedstrijden bij, het, uh, bij de watersportvereniging uh, Zandvoort geen doorgang te laten vinden. Het uh, gebrek aan uh, goede golven en uh, de, de bijkomende koude weer... Uh, ja, zorgt toch uh, de gevoelstemmeturen zodanig laag dat, uh, dat ze... Ja, verwachten dat er weinig animo is... zowel bij uh, deelnemers als uh, toeschouwers. Even door, ik heb de hele tijd geoefend. Nou ja, gaat niet door. Ja, ik zie het erom. Ah, ja, je kan alsnog Plank. gewoon gaan surfen, hoor. Wat kunnen wel? Ik heb ja? nog twee planken oh, liggen. Dus, uh, ja, dus, uh, kijk uit, hè. <laughs> kijk uit, hoor. Want hij houdt je eraan, want hij heeft... Uh, equipment. <laughs> equipment. Nou ja, het uh, maakt dat dit jaar helaas geen, uh, geen New Year surf uh, volgend komt. Volgend jaar beter. Dus uh, ja, volgend jaar weer. Hele ja. Jansen, die is voor een buitententoonstelling op zoek naar foto's van 15 Zandvoortse fotografen... die ieder twee staande digitale beelden kunnen inleveren... met als thema Sunset Boulevard. De boulevard en de omgeving moet duidelijk zichtbaar zijn... en ook dat het om Zandvoort gaat. Het zijn uh, 15 expositiepanelen die aan twee kanten zichtbaar zijn... en ieder fotograaf zet zijn of haar naam op de foto... en vermelding van zijn of haar website. Voor meer informatie... deadline en technische gegevens... h.jansen at zandvoort.nl Tellen ook de foto's die ik echt vanuit het reuzenrad genomen heb. Oh ja. Maar die zijn niet. Samen. Maar is, is dat nou echt? Want dan zie je foto's van de boulevard, op de boulevard. Ja. ja. Echt, de, de origineel is mooier. Ja, maar ja. het idee is dat als het uh niet mooi is, als zeg maar het weer een beetje grauw oh, nou is, en kan zo. Je terugkijken, dan kun je, dan dan kun je dan zien het hoe het had kunnen zijn. Ik vind het soms wel leuk, maar soms denk ik, dat, doen ze, dat hebben ze zandvoorten vaker gedaan, dan hebben ze oude panden en dan gaan ze dan allemaal oude foto's van oud zandvoort opplakken en ik vind ja, ik weet niet dat ze dan een beetje opleuken, Dat is ja. een beetje goedkoop, maar het is wel beter dan een oude oud gebouw waar je kijken. Misschien moeten ze kijken. iets op bouwspellers uh, plakken, ja. dat je bouwspellers gewoon niet meer ziet. De tevens, uh, Gewoon lucht erop plakken. Ja, precies. Wacht, ja. Grote lucht. Tevens lucht, ja. Ja. organiseert uh, uh, het Sandsluis waar Hille Jans is verwerkt, op 27 januari, dat is volgende week zondag, een verhalenmiddag aan de stamtafel. Yeah. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaat Jan Kool van 12 tot 4 uur zo, yeah. gaat hij alles vertellen over de verschillende gebouwen die vroeger op de boulevard stonden. Huis nou, dus kan die lezing wat korter. Van ja. 12 tot 4. De kosten zijn 4 euro of een museumkaart. En kinderen zijn gratis. Is er uh, ook koffie halverwege dat ik even er dus in uit kan? Of die gebouwen, uh, denk, ja. Ik denk van yes. Bring ons twee cafés. Ja, even deze hoek. Goed. Ah, uh, en als we het dan toch over het museum Zandvoort hebben. Uh, de VVV is verhuisd naar, de, naar het museum. Ja, dat had ik al verteld. Oh, oh okay. had je dat... Maar ja, je dat net verteld? Oh, ik mag het dan nog een keer nee, vertellen. Ik, uh, nee, oh, ik heb mijn Voor de luisteraars die net aangeschoven zijn. Nee, ik hou mijn mond hè. Goed, een jaar, uh, uh, jaar, jaar lang respijt voor de uh, impasse. Noem je het wel uit? Uh, Inpassen? Inpassen. ja goed. De eigenaar die uh, daar dan zitten... mogen nog een jaar lang maximaal blijven. In dit jaar tijd moeten ze wel gaan zoeken naar een andere oplossing. Want ja, het moet gesloopt worden. Er moeten nieuwe winkels worden gebouwd. Er moeten appartementen worden gebouwd. Want het is net zo'n plek waar heel veel mensen van de trein... naar het strand toe lopen. Die komen er voorbij en denken... wat een Griep is het hier zeg. Dat moeten allemaal worden opgeleukt. En uiteindelijk uh, nou ja, mogen ze nog wel even blijven zitten. Er komen geen nieuwe bij. Maar goed, het is wel leuk voor die mensen die er zitten. Je hebben zo shit, ik moest er nu eigenlijk uit. Aanstaande 23 januari moest ik eruit. Moest opgeleverd worden. Moest gesloopt worden. Maar even, even relax. Dus dat is wel heel fijn voor die gasten daar. Maar wel blijven zoeken. Hè? Nou goed, verder nog wat andere dingen. Ik zie hier onderaan nieuwe, uh, ah. nieuwe fietsrekken moeten worden geplaatst. Wat namelijk... Uh, uh, bij het ABN Amro-pand zijn de fietsenrekken weggehaald. En ook het Raadhuisplein zijn fietsenrekken weggehaald. En nu worden de fietsen overal neergekwakt. Ja, voor Albert kwak. Heijn is het ook. Ja, er staan er een paar van die buisjes. Ja. Ik denk, waarom niet gewoon weer zo'n fiets met een paar van die waar je je wiel in kan zetten? Ja. Maar ja, die buizen vind ik altijd, het wordt altijd een beetje een zootje. Dus, uh, nou goed. Nog een ander bericht is onder andere uh, vitaliteitscentrum. Uh, heeft uh, 26, uh, 226 panelen geplaatst. Nieuw Unicum. Ja. Ja, Nieuw Unicum. En uh, die zijn nu uh, energie neutraal. Dus dat is wel mooi. Dat lees je steeds vaker dat bedrijven gewoon energie neutraal zijn. Dat ze gewoon eigen energie opwekken. Dus dat ja. is fantastisch. Van, echt leuk, leuk bezig. Wel weer geplaatst dankzij een subsidieregeling van de overheid. Ja, oké. Okay, maar moet ja, je altijd het is wel erbij. een goede zaak. Subsidie, noem ik het altijd. Ja, goed. Er wordt daar energie opgewekt voor... 14 tot en met 18 huishoudens. Hè? Dat is best veel. Dus dat is wel goed. Goed, ik heb geen standwoordse berichten meer. Nee hoor. Dan wordt het een tijdje voor de jolandekeuze. Ik ben landekeuze. heel erg benieuwd naar die jolandekeuze. Ja, ja, ja, cool. ja, maar die is uh, wel oud natuurlijk. Want Jenny uh, Jopling is in 1970 dood ergaan. Ja. Maar uh, ja. Ik, uh, ik, uh, ik hou er ik hou wel van. Volgens mij heb je nog allerlei andere dingen aanstaan. Dat heb je heel vaak. Die <lacht> ah, moet ik ook nog even uitdoen. Ja. De, uh, oh, deze. Oh, je was uh, de animal farm van uh, George Orwell aan het luisteren. Ja. Oké, okay, dan, dan moet je even in je eigen tijd doen. Dan doen we het nu even Janis Joplin. Ja. Peace of my heart. Joplin zou jarig zijn geweest, maar overleden in 1970. was hij nog wel 27. En ik weet niet of zij de eerste was die in de club van 27 kwam. Maar later krijg je nog Brian Jones natuurlijk. Kurt Cobain, die heeft zich met opzet in die club gestort natuurlijk. En ook natuurlijk Jim Morrison van de uh, Doors zit ook in die club. Uh, nou, gezellig allemaal daarboven. Het is allemaal ja, toch ook muziek aan het maken. Het ziet er nog goed uit gewoon dan, hè? Ja. Dat is het mooi. Als je mooi dood wil gaan, moet je jong sterven, hè? Ja. Het is altijd, maar voor sommige mensen blijven sterven. Ik zeg het ook altijd met... Nou goed, uh, Elfers, van Elvis Presley zijn er ook nog wel vreselijke foto's te zien. Maar bijvoorbeeld van Marilyn Monroe. Er zijn over het algemeen gewoon hele mooie foto's nog te vinden. En uh, ook iemand, James Dean. Heel veel mensen kennen hem, maar weten de naam niet bij de foto. Dus de man met het rode jackie aan het roken, is. Ook nog steeds in het modebeeld duikt hij zo in één keer weer op. Ja. Nou goed, het over, even over een stukje geschiedenis... die de jarig zijn geweest, of ja, is. Goed, we kijken even de wereld in. De nacht van de vluchteling start in het doorgangskamp Westerbork. Er zijn veel verhalen over, nou, negatieve verhalen over... wat in één keer worden de vluchtelingen nu vergeleken met de Joden... die dan zeg maar allemaal vergast worden. Want ja, in het vluchtelingkamp, het doorvoerkamp uh, uh, in Westerbork... zijn toch honderdduizenden mensen geweest, Joodse mensen geweest... die uiteindelijk nou ja, in de gaskamers terecht zijn gekomen. En nu gaan ze daar een sponsorloop starten om geld op te halen om die vluchtelingen in Nederland dus te helpen. Maar die gaan ze aan elkaar koppelen. En dat vindt de Joodse uh, nou ja, Jood, raad, de Joodse gemeenschap... vindt dat toch wel iets raars. Dat moet je niet met elkaar koppelen. Dat zijn, dat zijn dingen los van elkaar zijn. Dus uh, nu uiteindelijk is dat een vertroebeling uh, van, van kwesties. Dus, uh, nee, goed. Ja, ik, vind, ja, ik vind het ook een moeilijke discussie. Ik denk, ja, moeten we daar starten? Nou, voor mij lijkt het me het ook niet. Voor mij moet je dat los van elkaar zien allemaal. Nee, goed. Ze hebben alle twee wel natuurlijk een moeilijke tijd gehad... maar niet te vergelijken. Goed, wat hebben we nog meer te melden deze wereld, in deze wereld? Ja, nou, als je uh, flink geld wil verdienen... Ja. dan moet je in deze wereld uh, iets gratis op de markt brengen. Dat is uh, Dat toch wel een beetje wat je kan komen dan... um, Hoe heet het? Namelijk uh, de, hoe heet het? het spelletje Fortnite. Ja. Uh, oh, ja, voor de de degenen die het, uh, ja. die het niet kennen. Het is een spelletje waarbij je uh, met, uh, met allemaal mensen online... Kom je in een, uh, op, een, op een kaart terecht en dan uh, ga je met elkaar uh, uh, vechten. Uh, het, spelletje, uh, het computerspelletje is gratis. Ja. Uh, overigens Next. kun je wel in het spel dingen kopen: nieuwe outfits, ja, in... andere wapens, dat soort dingen. Nou, dansjes kun je vooral kopen ook. Ik, uh, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het nog nooit gespeeld heb. Dus mijn, mijn, zoon het het uh, heel... mijn zoon speelt het ook. Ja, mijn zoon speelt heel fanatiek. En dan kan je dus dansjes kopen of je kan een volgend level kopen. Nou ja, ik, uh, ik heb ook al een tijdje bij gezeten. en denk ik, nou goed, ik vond uh, Grand Theft Auto vond ik leuker. Het spel uh, is goed voor uh, uh, 2,4 miljard dollar. Miljard? Oké. Okay. Uh, en daarmee overtreft hij uh, uh, vele uh, uh, hoe heet het, uh, games, uh, waaronder ook uh, de games als GTA met uh, omzet. Dus uh, dat is wel echt uh, bizar. Ja, voor een gratis spelletje. En gewoon, dat, dat zijn dan gewoon geld gegeven voor een dansje of voor kleding of dat soort dingen. Dat is, vind ik altijd wel heel bijzonder hoor. En zo zie je maar weer, eh, gratis bestaat. Ja, gratis is niet gratis. Er zit altijd een, altijd een... Uh, Nou Ja, rijden. Deze dingen zijn niet uh, gratis. Dat zijn, uh, vorige week uh, is er uh, bekend ge geraakt dat Cosmetica-merk een Valentijnscollectie uit gaat brengen. Met bruisballen in de vorm van een persik en een auberchijn. En... Uh, en twee uh, seksueel getinte the... emoties, Maar heel wat mensen vrezen nu dat de bruisballen... voor andere doeleinden gebruikt gaan worden. Okay, en en maar... uh, er wordt al volop getwitterd van... heeft Lucy over nagedacht. Minstens één dommert gaat die aubergine als dildo gebruiken. wat? Al dus op Twitter, et cetera. Zelfs een dokter heeft ervoor gewaarschuwd. Yeah. En uh, dus het is dus heel duidelijk... als jij inderdaad voor je vriendin zo'n leuke bruisbal koopt... die moet gewoon het bad in om te bruisen. En niet te bruisen in het kruis. Geen kruisbruisbal. Geen kruisbruisbal. Uh, het dus no, lijkt me wel weer. raar dat je zo'n bruisend kruis hebt. Ja, ja, uh, ja, ja maar er dus, zijn andere dingen wel voor hoor. Ja, dan kan je beter voor laten liggen bij het, uh, een uh, seksshop. Ja. Ja, ja. is uh, erotiek dat, zaak. Ero o, ik vind het moeilijker worden allemaal. Ja, maar je hebt nou. geen shop meer echt, toch? Nee, dat mag toch niet meer. Deze... Een beetje, een beetje wel. Nee, die mogen toch niet meer in deze tijd. Dat kan toch aanstootgevend zijn? Er dus zijn mensen toch die zich daarin irriteren? De gekwetste mens? Vindt dat toch, uh, ja, omdat topierend? ze zelf geen seks hebben, waarschijnlijk. Dat is het. Oké, okay, wist <laughs> het allemaal niet. Nou goed, even tijd voor een Op je muziek, dames en heren. Ik had het over Mac, Mac Miller. Zou vandaag jaren zijn geweest overleden. Vorig jaar. En uh, dit was een, grote, een van zijn grootste hits. Samen met Pack Anderson. Even een uh, rap-soul plaat. Ja, dat is vernieuwd in deze show. Dang, heet hij. I can't keep on losing you Over complications Gone too soon Wait, we were just hanging I can't seem to hold on to Dang The people that know me best The key that I won't forget Too soon I can't keep on losing you I can't keep on losing you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 Trust me, baby. Way too drunk, you don't know what I'm saying. You can drive my car, don't drive me crazy. Complicated, got you frustrated. Every single night. I Ik game like they might take it to I see pussy, other people need food. in up the engine, need reboot. I see pussy, other people need food. Kwart voor negen in Zonnig Zandvoort. Ja, deze man leeft niet meer onder ons. Mac Miller zou 27 jaar zijn geworden. En dit was samen met Peck Anderson. Dang! Ja, yeah, niet damn, maar dang! Gast, yeah. ja! Nou goed, uh, verontrustend uh, nieuws. Althans, wij dachten vroeger altijd van dat het heel gevaarlijk was als we dit hoorden. Duikers hebben voor de kust van Hawaii met een gigantische witte haai gezwommen. Zonder kooi. Bijna zes meter lang is het dier. Volgens de onderzoekers is het een van de grootste witte haaien ooit gefilmd. Ze denken dat het Deep Blue is. Oké, okay, Deep Blue. Nou goed. Uh, heel veel mensen denken nu van... Oké, okay, als ik naar, naar George ga of naar Deep Blue, naar die film. is een nep. Ja, een haai is helemaal niet zo gevaarlijk. Nou, het schijnt dat deze haai, die ze hebben ge gefilmd, van zes meter lang... dat hij zwanger was. En het zijn wow. echt hele mooie beelden. Mocht je ze nog niet gezien, dan moet je even kijken op uh, internet. Je kan ze overal vinden natuurlijk. En die, hij zwemt heel traag. Ze kunnen hem ook bij zijn neus aanraken. En hij is gewoon wat dikker. Dus uh, hij heeft zijn buikje vol. Je moet er niet aan denken ja, dat hij nog een mens potfish, moet kluigen. Er lag een dode potvis uh, dreef daar. Of zo. Oh, en dan okay. dacht je, all you can eat. En daardoor had hij ook geen trek in de Duitsers. Die Duitsers die steeds dichterbij kwamen omdat hij toch niks deed. Nee. Dus ik van ja, hij heeft maar één keer wel wat te doen. Moest je kijken hoe die anderen wegzwemmen. Ja, ja oh. precies. Uh, is hij uh, ook weer die N Nederlandse, Nederlandse. Nee, die. Uh... Ik heb best zijn naam even kwijt. Ongelooflijk, moet je kijken. Een oh, haai. Ja, Moet je exactly. kijken, zeg. Oh man, eentje! Oh, Steve, oh nee, die andere. <laughs> nee, <Steve. laughs> Ja, die zit niet meer, nee. Die Nederlandse. Ja, die Nederlandse. Ja, Nederlandse. Ongelooflijk, kijk eens, mag het een haai? Ja. Zeg, ik ga me aaien. Oh. zeg. Nou ja. Hij weet. <laughs> hij beet. Maar ja. die foto's zijn geweldig. Maar ja, als je het... inderdaad zo kijkt, ja, het zou heel goed kunnen zijn dat hij zwanger is. Ja, want hij heeft echt geweldig. een dikke buik, man. Maar je hebt dus uh, uh, ook nu een film, die heet The MAC, MEG. En dat is een afkorting van Megalodon. Ik heb ooit het boek, had ik in mijn bezit. Ik weet niet waar die gebleven is, maar uh, het boek was wel erg goed. Maar de film is echt... Uh, Heel uh, prima. Dat en, gaat, uh, heel prima. Dat gaat ook over een haai. Over, ook, oh ja, maar dan over een haai van 29 meter lang. Maar dat is dan een in de prehistorie waar? Is ja, dus natuurlijk. Ja, dat weet ik nog wel. Weet ik. Die zat dan eigenlijk doordat er dat verschillende, verschillende koude lagen in de zee zijn. Ja? bleef hij dus ergens in een trog beneden. Ja? Maar daar kwam hij dus niet aan oppervlakte. Maar door een of andere fout is het wel gebeurd. Nou, toen, toen was Leiden in last. Oké. Okay. Ja, dat was een hele gave film. Oké. Okay. Nou, ik uh, ga misschien nog eens kijken. Dan, dan, dan krijg ik misschien weer een beetje angst voor Haai. Maar na deze beeld denk ik van... Ja. Wat een leuke, schattige beest. beesten zijn nou, het ja, eigenlijk. Nou ja, ik zie hier dan een foto. Maar ik vind uh, zo lief kijkt ze niet. Nee, maar... Ja, nou ja. Hebben Haai een emotie? We denken, wij willen overal maar een emotie in zien. Maar ja, kijk mij, maar een keer naar de film Shark Tale. Die is ook erg ja. leuk. Ja, nou, ik kijk even naar Marcus. Ben jij jezelf ja. gewoon in het verdiepen? Mike heeft uh, nieuwe schoenen uitgebracht. Nou, is He, dat ja. normaal... Oh, Geen ja, gewoon nieuw... even de kapitalistische dingen. Ja. Kom op. Ja. Uh, uh, nou, is dat niet iets waar ik normaal over bericht. Nee, maar deze, deze schoenen zijn toch wel speciaal. Want deze zitten gekoppeld aan je telefoon. Okay. En dan denk je, waarom zou je je schoenen koppelen aan je telefoon? Nou, dan kun je instellen hoe strak je ze gestrikt wil hebben. Oh ja. En deze schoenen, op het moment dat je je voet erin zet... dan uh, strikken ze zichzelf. Wat zei die, we zeiden die schoenen ook alweer bij Impact to the Future... Wat was die juist? Yes. Now your jacket is dry. Dat kan me nog alleen maar. Die schoenen zijn niks, geloof ik. Hè? Nee, die zijn niks. Nee, nee, maar dat was klittenband. Was dat dat klittenband. was klittenband, ja. En, en dat is her. naar de hand uitgevonden. Ja, klopt. Dat, wij, dat waren was wel speciaal. We bezig. Al. Maar goed, de kosten. In, in, uh, in 2016 hebben ze, uh, had Nike al dit soort schoenen op de markt gebracht. Maar die waren alleen in twee uh, winkels in uh, New York uh, te koop. Uh, die kostte 720 dollar. Oh, oh, wat wel okay. echt een uh, behoorlijk bedrag is. Ja. Uh, de nieuwe schoenen worden. Uh, uh, het, worden uh, uh, op de markt gebracht... Uh, ja, eigenlijk uh, toch ja, in eerste instantie in Amerika... en uh, later ook wel naar Europa... Uh, kosten 350 uh, dollar. Dat zijn oh. basketbalschoenen. En je kan hem met de app dan ook instellen dat hij... Uh, uh, nou, oké, okay, ik ben nu in rust. Dan druk je op een knopje en dan gaan ze, wat, gaan ze even wat, wat, wat minder strak... zodat je lekker even je voeten kan uh, oh, luchten. Okay. En als je gaat inlopen, als je ze dan strakker wil hebben... Uh, dan als je aan het spelen bent. Nou, dan kun je ze... Dus dat is... Uh... Wat, ja. een, wat een crap. Maar ja, ja maar het, het, prep? het is grappig. Ja. Uh, ik vind het uh, leuk. Uh, leuk ja, het nou starten. ja, de volgende stap is natuurlijk ik... dat je telefoon erin kan in je schoenen. Nou ja, ik, ik zit hiermee meer te denken aan bijvoorbeeld snowboard schoenen of motolaars en zo. Daar zou het wel heel fijn zijn als je ja. erin in stapt en Klar. klaar. Ja, dat is ja. Uh, waar. Ja. Gewoon, dat zou ook naar je toe komen lopen. Dat je denkt, waar zijn mijn schoenen? Een telefoon, app. En Dan komen ze aan. Uh, ja, dat aan zou rijden. inderdaad wel fijn zijn. Dat je denkt, waar liggen ze nou weer? Dan komen ze gewoon kruipen ze onder de kast van Dan denk ik, zo naar je toe. Kijk, dan ja. heb je echt uh, oplossingen. En uiteindelijk uh, dat je ermee kon bellen, weet je. Weet je was mobiel. Oh, ik pak mijn, schoenbel. schoen wel, weet je. Dat ik gewoon mijn schoen kan bellen. Ja, precies. Dat is wel aardig zijn. Ja, nou, goed. Er zal wel even een stukje techniek, maar even weer een mopje muziek op die radio. dames en heren, Toebak leeft op de radio met tien uur straks het internetlook. Goedemorgen, Zandvoort. Wat hebben we hier, Lucas Not Graham. All the boys that grew up back-to-back back still do the same things Now they'll be awarding our records but we still do the same things I'm just spitting words out my mouth I made it, I still don't know how Damn it, my stage show can light up the clouds Now I'm gon' blow it until I go out Bring it, not a damn thing changed Just the funerals that follow death and some more pain We're drinking beers and we're lighting up joints in the cold rain I'm glad I got somewhere to go I know a few souls without hope Brother, you know you can call if you're broke Damn it, I pray you won't reach for that role So pour out a shot for me Keep pouring out the bottle for the real ones I lost Who can no longer walk with me For the ones still right here, yeah For the ones who still care, yeah We still feel the same way Just pushing in the same way Try to sit still, keep looking at the main aim Always doing me, so I had to maintain Not a damn thing changes, sticking to the game plan Not a damn thing changes Got my team from day one, that's not one I could replace Staying true to the way I grew up, how we were raised My boys, they go in and go out I'm just spitting words out my mouth so far away but i still make them proud damn it i hope we all make it somehow bring it not a damn thing changed. i'm just trying to put feelings into words on this damn page some of my friends started leaving this life because they couldn't wait they know how it feels without hope i'm glad i got somewhere to go stick to my people that's people i know they feel the same we all follow that code now provide a shot for me Beneden, Lucas Graham en Nothing Changes. Oh, zo'n zo stem. die zegt: maar, "Oh het lukt gewoon niet." En ik grappig, het begin van die plaat, het, het, het, ik zal nog even starten, kan je het horen? Dit, dit uh, begin van die plaat, dat doet me zo denken aan iets van vroeger. Even luisteren, dat pianootje. hoor je dat? Ik denk, dat doet me zo denken. Het ja, doet me, doe me denken aan dit. Alleen, dan, dit is een stuk trager. Dit is van de Shiranla's. Ik kan het niet uitspreken. En the past, the present and the future. Heet dat nog? Nee, maar dit is een bekend muziek, uh, muzikale pianostuk. Ja. Wat mijn moeder ook speelde. Dit is echt een heel traag nummer. En het grappig, ik zat te luisteren naar je en dacht ik van, hé, hey, je ziet een een, een, een onduidelijk mitoetje zitten in. Luister even naar de tekst. Het is traag hè. Don't try to touch me. Raak me niet aan. To me. Maar dan vraagt ze. That will never ja. Komt de tekst? Again. Ja, dat is verwarrend. Dat is verwarrend. Ja, is heel verwarrend. Heel raak me, verwarrend. me niet aan. Ja, yeah. raak me niet aan. Dat gaat nooit gebeuren. Laat het even duidelijk zijn. Maar uh, zullen we dansen? Ja. Wat wil die vrouw nou? Kijk, dat, dat is nou ook onduidelijkheid van de vrouw soms. Ja, oh, ze wilde merengen doen. Ja, ze zei net hoe lekker dat was. Ja, goed. Ja, vorige, nee, gisteren waren we naar een salsaavond. Nou, goed. Wij hebben salsa geleerd. Na, na een jaar kan ik redelijk salsa dansen. Alleen de helft van de avond is merengen. En dat is. Uh, uh, vier stapjes en dan een tikje. Maar dan moet je ook tussendoor nog draaien. En dat, dat klinkt heel simpel, maar als je die draai moet maken, moet je wel weer die vier stapjes maken en een tikje doen. En dat kan ik niet. En op een gegeven moment kan je heel dicht tegen haar aanstaan. En dat is gewoon porno. Het is gewoon echt de tijd tegen haar aan te rijden. Schurken, hè? Het is goed schurken. Uh, ja. Daar moet ik wel even aan wennen. Lekker toch? Uh, ja, ik moet er wel aan wennen. <laughs> Dat is eigenlijk dat is het. Dat is het. Nou ja, goed, hoe komen we hierop Nou, door Sierra uh, Syrallas. Ik kan het juist ben. Syr Sierra. Sierra. Syrallas. De Syrallas. De Syrallas. Dat, uh, dat is het. land waar uh, alles goed is, waar je jongen een fontein een uh, jeugd, een jeugdfontein. Ja. Uh, en zo meer. En Goed, zo. vertel. Ja, ik uh, was van de week... We uh, gaan verdiepen in tijdcapsules. Ja. Yeah? Uh, oh. En toen... Uh, toevallig kwam ik op een YouTube-filmpje die daar helemaal over ging. Ja. Yeah? En toen... Uh, nou, de meest rare uh, tijdcapsules kwamen langs. Maar welke ik heel verbazend werk had. een tijdcapsule capsule is toch gewoon het feit dat iemand stopt iets in de grond? Ja. Een bepaald tijdsbestek oh. en dan hoop je het over een paar jaar terug te vinden. En dan denk je, wauw. Ja, dat is het idee. Maar ja. tijdcapsules wordt ook wel gebruikt als term voor... Bijvoorbeeld kamers die uh, heel lang niet meer bezocht zijn. En waar de tijd dus een soort van stil heeft gestaan. Ja, oh ja. Nou, die oh ja. laatste categorie uh, wil ik het graag over hebben. Want in Parijs was er een appartement. Zowel dus een bericht uit 2014. Dus sorry als je het al een keer gehoord hebt. Maar um, die sinds 1942 niet meer bezocht was. Okay. Wat was er nou gebeurd? Um, tijdens de oorlog zijn de, is de eigenaar van, de, van het appartement is daar weggegaan heeft Weg hij al die voort misschien Weg ja en die is daar gewoon weggevlucht. Ja? Uh, is in de tussentijd heeft ze netjes altijd de, alles betaald, maar is nooit teruggegaan naar het appartement. Oké. Okay. Um, het appartement staat dus ook nog helemaal in de staat. Zoals het in 1942 ooit is achtergelaten. Met schilderijen erin. Er stond een uh, uh, opgezette struisvogel. Uh, een hele oude uh, Mickey Mouse uh, pop. Yeah. Uh, ja. Overal alles natuurlijk onder een dikke laag stof. Yeah. En, uh, ja. En toen de vrouw uh, overleed. Uh, ja, toen bleek uh, bij de testamenten zo. Ja, er is nog een appartement in Parijs. Nou, even zoeken. Uh, wat? Oké, okay, nou, dus nou ja, toen ze gingen zoeken de, en de deur open deden, ja, kwamen ze dus dat appartement... Uh, de tijdcapsule kwamen ze binnen. E, het lijkt me zo bizar dat je dus gewoon een, een kamer instapt waar sinds 1942 nooit meer iemand is geweest. Ja, een dit... piramide openmaken, was er niet enorm van post? Ja, dat vraag je af, post. Ja, ja, ja. maar ja, als jij niet dat ingeschreven op een... Uh, uh, ja, een nee-nee-sticker, daar heb je ook geen reclame. Nee. nee. Maar ja, hadden ze in 1942 gewoon een nee-nee-sticker? Nee. Maar, maar ja. zij heeft dus eigenlijk na 1942 wel geleefd. Ja, maar ze is nooit, teruggegaan. Ze, is maar nooit ze teruggegaan. ze heeft wel netjes altijd de kosten voor gas, licht en water en dat soort dingen betaald. Nee, nee Dit is wel een bizar verhaal, dit. Ja. Deel hem maar even op uh, onze ja. site. We kunnen nog even kijken hoe het er nu uitziet. Dit is uh, wel apart. Nou goed, dan moeten ze wel heel veel geld hebben gehad, want uh, jij het dan... Uh, ja, nou. de... Er staan schilderijen tussen die uh, waar het startbod voor 30.000 of uh, 300.000 uh, oh, euro is... uh, gaat. Dus, dus ja, er staat natuurlijk een stukje kunst wat niet per se heel uh, bijzonder is. Maar ja omdat het zo oud is. Een ja, ja, zo ja, precies. Maakt het ja. het, het weer bijzonder. Ah, nee, de schilderij wordt bijzonder. als Ze zegt er is 70 jaar niet naar gekeken. Ja, ja. zoiets. Ja. Is daar ook niet de vergocht vandaan gekomen die afgelopen oh. weken ontdekt is? Ja, nee, dat zou toch wel kunnen. Ja. Nou ja, goed. Uh, mooi om dat altijd weer te realiseren dat er nog steeds ja. kamers zijn die dicht zijn gebleven. Al die tijd. Nou goed, straks uh, dan zeggen we altijd... Uh, yo, hey! Yo, yo hey! Yo, oh, oh, fucking, yo, fucking oh, wat bizar. Nou, heel bijzonder. Goed, ja, nou, uh, bijzonder. Gaan we gaan afsluiten de de toepak leeft. Ja, straks de tiener. Idee. Goedemorgen, Zand voor Lijf Natellen. Hoogland. Uh, wat? wat is dat voor een grijt? Nou, dat weet ik niet. Zoek dus het even uit, uh, Geert. Uh, een uh, prettig weekend, we dus spreken elkaar volgende week. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5